Mexico gaat buitenlandse investeringen in het staatsoliebedrijf mogelijk maken. Dat is goed nieuws voor onder meer Shell. Shell werkt al samen met Pemex en heeft al laten weten dat het meer wil samenwerken. Mexico wil diepe oliebronnen in de Caribische Zee gaan aanboren... en heeft daarvoor de expertise nodig van buitenlandse concerns.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 Een dierenarts zegt dat ze waarschijnlijk insecticiden hebben binnengekregen dat gebruikt wordt in de landbouw. Mogelijk hebben ze een vergiftigd karkas gegeten van een koe. Boeren proberen op die manier het aantal vossen en puma's te beperken, want die hebben het op hun veestapel voorzien. De andescondor is een van de grootste vogels ter wereld met een spanwijte van drie meter. Biologen zeggen dat er nog enkele duizenden andescondors in het wild leven. Dan nog het weer, vannacht wolken, maar ook opklaringen. Aan de kust kan een bui vallen. Later op de dag overal kans op buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon en het wordt zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Goeienacht en mooi dat u luistert naar Dit is de Nacht. Narcisme. Wat roept dat woord bij u op? Waarschijnlijk uh, veel. Want iedereen die ook maar een beetje arrogant is, een beetje ijdel of aan het opscheppen is, zichzelf voortdurend uh, van zijn mooie kant te laat zien op Facebook en Twitter, wordt al snel narcist genoemd tegenwoordig. Zegt tenminste het Fonds Psychozo Psychische Gezondheid. U hoorde daar eerder in deze uitzending meer jonkers over. Hoe ervaart u dat trouwens? Wordt u snel. Zelf als narcist gezien, of uh, heeft u dat idee wel eens bij mensen in uw omgeving dat het narcisten zijn? Waarom? Waarom uh, dat stempeltje erop plakken? En uh, uh, wat, welke kenmerken herkent u dan van een narcist in die mensen om u heen of bij uzelf? Deel vannacht uw verhaal, wees eerlijk en uh, krijg ook tips, want we hebben ervaringsdeskundigen. En natuurlijk, Hanneke Muttert zit bij ons in de studio, godsdienstpsycholoog. En heeft vast ook wel uh, goede adviezen voor u als u belt met uw vragen en verhalen. En dat kunt u doen naar 0800-1121. Dat is een gratis telefoonnummer, 0800-1121. kunt u meepraten in de uitzending. Mailen kan ook naar nachtapenstaartjeel.nl. En twitteren kan met hashtag dit is de nacht. De komende uur is er ook nog steeds live muziek van The Black Atlantic. En uh, uh, straks praten we ook onder meer met Piet van der Ploeg. Hij heeft ervaring met twee partners die uh, allebei... Uh, uh, narcistische persoonlijkheidstoornis hadden. Da het zijn verhaal zo meteen. maar eerst muziek. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelinchem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters.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 Het is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, uh, zo, zo charmant en zo aardig, dat zie je, uh, dat zie je in één ogenblik, ik denk, ik denk, als ik kijk in de spiegel, wat staat daar, daar staat, Te blanke was dat natuurlijk. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Ja, dit is natuurlijk een must als je het hebt over narcisme. Dan moet je deze plaat natuurlijk draaien. Schitterend liedje. Goed, um, dat de werkelijkheid van uh, narcisme niet altijd even prettig is. Daarover kan Jenny meepraten uit Wezep. nacht Jenny. Ja, nacht. Jij bent getrouwd met een man die je uh, verdenkt van narcisme. Of weet je dat zeker zelfs? Niet verdenkt, maar dat is echt zo. Dat is bij hem geconstateerd officieel? Dat is bij hem geconstateerd, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En, uh, en uh, de, de psycholoog heeft ook letterlijk daarna gezegd van, uh, uh, krijg jij beweging in een blok beton? Ik zeg nee, nou ook niet in jouw man, dat is onmogelijk. Zo. Dus ja. hij, uh, hij was 98% meer egocentrisch dan alle mannen die, uh, die bij een psycholoog of bij een uh, behandeling waren. Zo. Dus, uh, dat is nogal is gewoon... een boodschap. Hoe lang ben je nu met hem getrouwd? 46 uh, en uh, bijna een half jaar. 46, half jaar. En, en, en uh, wanneer kwam je erachter? 4,5 jaar geleden. Toen pas? Ja, nou ja, kijk, er is natuurlijk heel veel gebeurd in het leven... en dat je dus steeds tegen een muur aanliep... en dan maar weer hulp zocht. Dus ik ben eerst zelf in therapie geweest... en die wilde mijn man graag spreken. Dus en Die heeft dat ook uh, een aantal keren gedaan. En die zei letterlijk... Jij neemt deze man zoals hij is en anders mm. moet je bij hem weggaan, maar deze verandert dus nooit. Ja. En Daar en is niets mee te beginnen. Die, en... bo die boodschap heb je al veel eerder gekregen? dat die hij niet Die boodschap heb ik al uh, uh, 25 jaar eerder gekregen. Ja. ja. En toen... Maar uh, ja, ik was toen heel eigenwijs en ik zei van nou ja, ik blijf, ik blijf bij hem, want we hebben kinderen en... Ja, ik ben ook niet gewend. Ik ben opgegroeid met een manisch depressieve vader. Okay. Dus ik was ook niet gewend om, uh, om er voor mezelf te zijn. Ik was alleen maar gewend om er voor de ander te zijn. Mm. En ja, dat is eigenlijk in mijn huwelijk gelijk doorgegaan. En dat vind ik het, het nadeel dat ik nu ook hoor. En dat hoor ik ook steeds om me heen hoor, want bij mij in de familie... Uh, uh, word ik gewoon uitgestuurd... Omdat, omdat ik ontdekt heb. dat mijn man dit heeft. Oh. Nou, ik zeg sorry. als er één niet blij mee is, ben ik dat. Hmm. Maar le eh, leg maar... dat eens dus uit. Want ik, het is best een heftig verhaal, vind ik sowieso. dat je, hè, de, de, dat je daarachter komt. en dat je, de, dat je ook nog eens zegt van. Nou ja, als kind was het al zo. Ik was er altijd voor de ander. Nou ja, misschien dat die eigenschap. Uh, je huwelijk heeft gered. Maar ja, dan is dat het ook is nog eens. Maar, maar waarom. Verwijt de familie jou dat je hier gekomen bent? Nou, omdat zij vinden dat er niets met mijn man aan de hand is. Okay. En dat je geen stempeltjes drukt en dat je niet iemand een etiketje opplakt. En wat vindt uw man zelf? Nou, mijn man is het daar helemaal mee eens. Want hij zegt, ja, als mijn vrouw niet zo sociaal zou zijn, zou ik niet gediagnosticeerd zijn. Want dan was er met mij niks aan de hand. N Nog een keer, hij is, hij is het eens met u? Alles. Hij is het eens met u of met de familie? Nee, met de familie. Hij, zei, okay. is het helemaal, hij, hij wilde ook helemaal niet meer met hulpverleners praten. Zo, van, want die mensen spoorden niet. Want met hem was niks aan de hand. Zo. Maar dat is heftig. Ja, dat is heel heftig. Ja. kijk, ik heb, ook, ik heb ook van iedereen het advies gekregen om hiermee, om hiermee te stoppen. En ik heb hmm. natuurlijk ook, ook jaren geleden zelf wel op het punt gestaan... Ik, ik heb zeker vijf keer op het punt gestaan om er een, uh, maar een punt achter te zetten. Ja. Alleen ja, door de kinderen en door mijn opvoeding en door mijn geloof heb ik gezegd, ja, ik kan het eigenlijk niet. Ja. Want ik weet gewoon, als ik hem in de steek laat, dat het, dat, dat het niet goed met hem gaat. En als het dan niet goed met hem gaat, gaat het ook weer niet goed met mij. Ja, uh, maar even voor, voor de duidelijkheid, um, uh, u... Uh... Uw, uw man, dat is echt officieel gediagnosticeerd door een arts. Dat is, het is niet zo dat u dat stempel opdrukt, hè, wat de familie nee, nee, u verwijt. Nee, nee, nee. Nee, ik ben er wel achter gekomen door dingen te lezen. Ja. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en toen zei ik, nou, ik denk dat dit en dit aan de hand is. En toen zei hij, nou, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt, maar. Dat moeten we wel eventjes uitzoeken. Dus er zijn testen gemaakt. En ja, dat was ronduit zo abonabel, eh, abominabel slecht. Mm. Dat zelfs de psycholoog zei, ja, wat doe jij nu? Wat, wat, wat, wat ga je nu doen? Ja. Zeg, en, en, Ik hoop en dat, goed. dat je bij hem blijft. Je, want deze man kan absoluut niet voor zichzelf zorgen. Oké, okay, ja. En dus, dus blijf je maar in die rol van, van zorgen ja. voor de ander. Want dat heb je tenslotte al je hele leven gedaan. Maar hij staat echt niets tegenover. Ik zal nooit een schouderklopje krijgen. Ik nee. zal maar nooit kun, kun horen je daarmee van... leven? Bedankt. Ik, kun kun ja. je daarmee leven, ja? Kun je daarmee leven? Als je opgevoed bent van... Uh, je mag er niet zijn. Je bent niks. Je wordt niks. Dan, uh, dan ben je ook niet... Uh, niet, niet, niet uh, dan kom je ook niet voor jezelf op. Maar het gek dus is... Het, je, je mag er zelf uh, uh, al helemaal niet zijn. Dus je cijfert jezelf helemaal weg. Want op, op de een of andere manier... In de toon van jouw stem hoor ik geen boosheid. Hoor ik een, een soort haast optimistische berusting of zo. Schat ik dat verkeerd ja, in? Nou ja, kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt ermee leven of ervoor zorgen. Hè? Want ermee te leven valt niet hoor. Dat kan ik u verzekeren. Hmm. Maar toch maar, doe je het. Uh, je kunt er, ik, ik wil er wel zo, zo blijmoedig mogelijk voor zorgen. Ja, ik vind het bewonderenswaardig oudste zoon gezegd, ik zeg, als ik een buurman heb die heel, heel ernstig ziek is, want mijn man heeft al nu inmiddels ook kanker gekregen, hmm. uh, ik zeg, en hij heeft geen verzorging, kan ik hem net zo verzorgen als dat ik nu je vader doe? Ja, ja. Ik zeg, wat meer is er dus niet. Nou nee, ja, precies. Ja, als je, maar, heeft het ook een soort bevrijding gebracht, die diagnose, dat je wist van oké, okay, nu weet ik wat hij heeft, nu kan ja. ik me helemaal erbij neerleggen, het wordt nooit meer beter, zo is het nu helemaal. Ja, ik ben daar ontzettend boos over geweest dat, dat me dit overkomen was. Maar dat was ook de frustratie van al die jaren die achter me lagen. Ja. Van nooit iets uit kunnen praten, nooit een dialoog kunnen hebben, nooit een goed gesprek, helemaal niks. En toen kwam al die frustratie bij mij eruit. Dus ik ben ongelooflijk boos geweest. Er zijn echt mensen die hebben me de rug toegekeerd daardoor. Hm. Omdat ik daar heel veel over moest praten in het begin. Ja, begrijpelijk. Ja. Ik moest het kwijt. En dat namen ze me niet in dank af. En dan willen mensen je niet meer zien. Ik heb zelfs een vriendin gehad die zei... ik heb geen, geen zin in een vriendin met pro problemen. Dus nou ja, toen zijn we, waren we geen vriendinnen meer. Wat heftig zeg. Ik ga het even vragen... aan maar... heb al die dingen gebeuren, En daarom heb ik dan zo'n moeite van... er wordt gezegd, mm. ja, je moet niet te gauw een stempeltje drukken. Ben ik het helemaal mee eens hoor. Mm -hmm. Want ik snap ook die andere kant heel goed dat je ontzettend voorzichtig moet zijn om mensen niet te beschadigen. Ja. Maar ik kan één ding vertellen. Mijn man is een uh, narcistische asperger. Hij is niet te beschadigen. Nee. Niet, niet, niet te beschadigen omdat hij gewoon zo'n dik nee, uh, panzer om zich heen heeft. Nee, hij heeft er ook niks mee. Even naar Hanneke Muttert. Hoe luister jij als uh, godsdienstpsycholoog uh, naar dit verhaal? Uh, nou, waar ik heel benieuwd naar ben, is... Uh, uh... Nou, niet alleen van uh, hoe het geloof daarin een rol speelt om dat vol te houden, maar ook wat was de aantrekkingskracht in het begin. Want je hoort ook wel hè, over mensen vertellen van ja, maar in het begin werd ik wel degelijk. Hè? Ik werd wel verliefd op hem. Of ik werd. Uh... Was, was die charmes die ook aanwezig bij uw man? Uh, min of meer wel. Uh, maar het is, het is ook zo van uh, door mijn hele opvoeding was ik gewend om iedereen zijn zin te geven. Dat moest wel. En hij heeft echt een half jaar achter me aangelopen... en me niet met rust gelaten. Ja. Dus... Uh, uh, en ik zei steeds... Ik, ik wil hem niet, ik hoef hem niet. Uh, dat is geen man voor mij. Maar hij deed niet anders... als achter me aan blijven lopen. En heel attent zijn. En uh, ja, dan word je toch gestreeld... Als, dat, als je nooit echt liefde hebt gekend, zeg maar dan is dat natuurlijk wel heel aandoenlijk. Mm. En hij, hij wilde ook heel snel trouwen. Dus wij zijn ook veel te snel getrouwd. Want ik wilde niet trouwen. Ik was met een studie bezig. Maar hij zei, ja, ik ben toch belangrijker als die studie. Ja, ja daar heb je ook wel gelijk in natuurlijk. Een mens is belangrijker dan een studie. Mm. Dus ik ben, ik ben gewoon daarin ook weer overstag gegaan. En hij had totaal geen respect voor mijn grenzen. Nee. En u was niet in staat om die grenzen te ik trekken? Ik was zelf niet in staat om die grenzen aan te geven. Dat neem ik mezelf hoogst kwalijk. Hm. Maar ik denk, ja, ik zat toen in een situatie waarin ik dat niet geleerd had... niet wist hoe het moest. Dus ik kan mezelf dat wel kwalijk nemen, maar dat, dat schiet natuurlijk ook niet meer op. Ja. Want die vraag wordt me inderdaad heel veel gesteld. Ja, ja maar je bent wel 46 jaar gelukkig met hem. Ja, wie zegt dat ik gelukkig ben? <laughs> dat is nog maar de vraag, ja. ja. Ja, want ik ja, heb ja, die... altijd gegild... ik ben enorm eenzaam. En, en dat, dat... dat heb ik ook tegen hem zelf gezegd. Ja. Maar dat doet hem niks. Nee, maar dat, dat zelf is... Zelfs zover, de dominee is al bij. Dat is erbij. het probleem, hè? Ja. En dat is, dat is, dat is uh, 21 jaar geleden. Toen zei ik van, nou, ik ga toch weg. Want ik trek dit niet meer... en hij wil niks. En ik zeg, nou, ik, ik kan niet meer. Ik ben zo ongelooflijk eenzaam... en zo leeg... en zo en en toen zei hij gewoon van, nou dan moet je maar gaan, want uh, ik heb me best wel gedaan uh, uh, hiervoor. En uh, ja. nou, dat wordt toch niks. En toen zei de dominee van, wat hoor ik nou? Uh, jij zegt dan maar zo van stap op. En toen had ik dus nog gezegd van, nou als hij in therapie wil, oké, okay, dan gaan we nog weer verder. Ja. En uh, hij zei, nou ik ga niet in therapie, want ik heb er genoeg aan gedaan. En uh, dat wordt toch niks, dus dan ga je maar. Zo. De dominee de, en de dominee zei van, wat zeg je daar nu toch? Uh, hij zegt, dat, dat ze geeft je nog weer een kans en, dan, en dat, die grijp jij niet aan. Dus de dominee komt van uw kant? Uh, nou ja, goed. Toen is dat dan toch nog wel gebeurd. Nou, we zijn drie keer in therapie geweest. is drie oh, keer op okay. helemaal niets uitgelopen. Dus uh, ja, je, je, je blijft maar knokken eigenlijk tegen iets. En als je dit eerder geweten had... Dan was die weg gewoon minder knokken geweest. Ja, maar als ik even dus, aan het begin van die rit zei, die dus al: van, Ik ben toch belangrijker dan je studie? Dat klinkt in mijn oren als: Ik ben toch belangrijker dan jij? Ja, ja dat was ook zo. Ja, dat is mijn hele leven zo geweest. Ja, ja maar het dat, gaat dat was om hem, hem, niet om mij. Ja. Ik vind Want een, zelfs vind toen ik de een... diagnose gesteld is, toen zei ik tegen hem: Jij zegt altijd dat jij het beste met mij voor hebt. Nou, ja. dan kun je dat nu bewijzen. Als wij dit dan gewoon open kunnen leggen voor familie, vrienden, de kinderen, noem maar op. Oké, okay, Jenny, ik, ik, ik, ik wil even een, een tweede, tweede spreker erbij je? betrekken. Uh, Jenny, wat, het, het blijft even hangen, want we hebben nog een beller die, uh, die hier ook over mee kan praten. Dat is Piet van de Ploeg. Goedenacht, Piet. Ja, hallo. Ik kom er ook even bij. Uh, herken jij het verhaal van Jenny? Nou, wat ik een beetje verwarrend vind, wat nou precies de diagnose is geweest... want Asperger is natuurlijk heel wat anders dan pathologisch narcisme. Naar narcistische er wel... Asperger heette dit, kennelijk. Ja, dat, dat klopt niet helemaal, want uh, er, oh. zitten wel, uh, er zit wel overlap in hoor... in Asperger uh -huh. en Narcisme, dat herken ik wel. Dat zijn twee verschillende diagnoses. Even voor de duidelijkheid, Piet van der Ploeg. U bent ervaringsdeskundige. U hebt tot twee keer toe een relatie gehad met een, uh, een narcistische vrouw. U bent uh, voorzitter van de vereniging Licht op... NPS, een, Klopt, een narcistische ja. persoonlijkheidstoornis. En u geeft daar over voorlichtingsbijeenkomsten voor uh, mensen uh, die, die dat ook hebben, die partners ja. hebben uh, met, uh, met NPS. Ja. Vertel, uh, uh, u bent ook dus tot twee keer toe, zelfs gevallen voor een narcistische vrouw, toen Klopt, u dat natuurlijk ja. nog niet wist. Ja. Ja. Wat was er zo aantrekkelijk aan die, aan die dames? Nou, wat aantrekkelijk was, is dat ze gewoon aantrekkelijke vrouwen waren. Dat, euh, intelligent, uh, charmant, uh, intelligent. Ja, ze, ze hadden eigenlijk alles wat, uh, wat ik zocht bij een vrouw. Ja. En uh, de eerste vrouw die, uh, die had wat meer uh, achteraf, wat meer borderline symptomen. Maar was ook heel narcistisch, want dat past ook wel in dat, uh, in dat patroon. In dezelfde cluster eigenlijk. Uh, ja, en wat, wat bij haar heel erg opviel is dat... Uh, uh, alles draagt om haar. Uh, ik deed alles voor haar kinderen, maar ze deed niks voor mijn kinderen. Hmm. Ik ging altijd naar haar toe. En dus ze kwam nooit naar mij toe. Um, dan zij heb je... stond in het, in het middelpunt. dan en en heb je het uh, over, de, over de tweede relatie. Heb je het? Dat was over die eerste relatie. De... Ja. Maar, maar je had ook kinderen? Uh, zij had twee zij had kinderen en ik, uh, ik heb ook twee kinderen. Dus okay. in die zin was dat goed vergelijkbaar. Ja. Maar uh, maar als je al in het begin van een relatie merkt dat het allemaal om, om de partner draait... dan begin je er toch niet aan? Of merk je dat pas na verloop van nou, tijd? Nou, nee, dat, dat merk je in het begin niet zo. Want uh, wat ze heel goed kunnen is... Uh, want het, het gaat ook om een latrelatie, hè? Dus je woont niet recht samen met iemand. Ah, okay. uh, dat, dat is dus ook een heel belangrijk punt. En uh, vaak is het zo dat uh, personen die narcistisch zijn... die kunnen dingen heel goed spelen en heel goed faken. Dat hebben ze heel, al heel vroeg geleerd. Dus ze kunnen heel goed, uh, ja, zich heel mooi voordoen. En mm. uh, dat heb je dus niet uh, goed door. Vooral als ze intelligent zijn, dan, uh, dan kunnen ze dat spel heel goed spelen. Want ze hebben wel een ander nodig. Want ze uh, idealiseren dan iemand. En dat is ook bij mij, ook de tweede. Ze mm. idealiseren, dan hebben ze iemand nodig. Ja. En uh, ja, dat merk ik dus niet. Bij haar duurde dat ook een tijdje. En uh, een paar haar, bij de eerste merk ik heel sterk dat ze op een bepaald moment zei ze van, uh, ik maak het uit. En dat, dat noem je dan een psychologie splitting. En al soms kon ik dat weer een beetje leiden, dan kon ik dat weer in orde maken, maar soms ook niet. En het ergste wat ik met haar uh, gemerkt heb, is dat zij dat ze zelfmoord wilde plegen. En toen dacht ik, nou is er echt wat aan de hand. En toen uh, ben ik naar haar toe gegaan en toen zei ik, waarom heb je het dan niet gedaan? En toen zei ze, van, nou voor de kinderen heb ik het niet gedaan. Hmm. En ik bedoel ook echt serieus hoor. Het was ja. niet zomaar een uh, opleving van, uh, van aandacht, het was echt serieus. Ja. En uh, nou ja, op een bepaald moment had ze het uitgemaakt, echt, en uh, dat was zo van het ene moment op het andere moment. En toen was het weer aan en toen later uh, ging het weer uit en toen was het gewoon over. En als ik dan uh, langs wilde komen, belden ze de politie. Ja. Dat was heel bizar. Oké, okay, maar wat ik interessant vind aan je verhaal... is dat je, dat, je, dat je zegt dat ze dus in het begin in elk geval um, heel goed kunnen spelen, faken. Ja. Um, ja. En, heb je het dan over empathie ook? Dat ze het gevoel geven dat jij dus wel belangrijk bent? Ja, ja. ja, ja. ja. Dat kunnen ze heel goed. En uh, ja, en het is, het is best wel moeilijk om door te krijgen wat, wat uh, misschien kunnen vrouwen dat nog wat beter, moet ik zeggen hoor. Vrouwen zijn vaak ook uh, zijn echt, uh, kunnen heel charmant zijn. Mannen hm. uh, zijn vaak wat botter. Maar vrouwen kunnen heel charmant zijn. En dat uh, en, maar ik moet wel zeggen, die eerste heeft mij nooit misbruikt. De tweede juist wel. De tweede had een heel goed landgoed. En uh, ik heb daar gewerkt en uh, dat vond ze natuurlijk heel fijn. Ik heb uh, verbouwd, ik heb geschilderd, ik heb van alles gedaan. Heel veel geld worden verdiend en uh, dat vond ze allemaal prima natuurlijk. En ik deed dat met heel veel liefde... En uh, ja, en <laughs> als je dan achteraf doorkrijgt wat er eigenlijk achter zit. Ja. Want uh, dat was echt misbruik, want van het ene moment op het andere moment uh, wordt hem aan de kant gezet als een stuk vuil. Het probleem met, uh, met uh, narcistische personen is. en dat is heel moeilijk je voor te stellen. dat je niet echt een persoon bent. Je bent eigenlijk een vluchtstuk van hunzelf. Okay. Dat een objectconstantie. En dat is heel moeilijk voor te stellen, want je, je denkt een ander mens is een ander mens. Maar dat is niet zo met uh, pathologische narcisten. Uh, ze snappen eigenlijk niet precies wat een mens is, dat voelen ze niet zo eigenlijk. Dat kunnen ze en, ook gewoon niet. Dat, dat, dat is, kunnen ze ook niet, nou, dat is heel erg. Dat kun je dus dus ze haast ook goed. nauwelijks verwijten. Uh, nee, eigenlijk niet. In een diepe menselijke vlak kun je ze eigenlijk niet verwijten. Het duurt heel lang voordat je het goed begrijpt. En dat idealiseren, dat heeft daar ook mee te maken. Ze idealiseer je. En met die objectconstantie, met idealiseren, hebben ze je ook nodig. Maar als ze je dus niet meer nodig hebben, dat noem je evalueren... dan ben je dus een stuk oud vuil geworden en dan besta je het dus ook niet meer. Okay. En dat is dus heel raar. Dat is zo bizar werkelijk. En, mensen die, en heel veel mensen die dat meegemaakt hebben, die, die, die schrikken daar zo van... Want dan denk je bij jezelf: van ja, dit, dit, dit, dit is zo abnormaal, zo onmenselijk eigenlijk, wat je meemaakt. En dat heb ik dus twee keer meegemaakt. Dat noem je ook splitting eigenlijk. En dat is zo bizar. En ja, ja. Uh, ja dat is dus. Uh, dat is ook een kenmerk van pathologisch narcisme, hoor. Uh... Oké, okay. Piet, um, ik, ik wil even een, een punt komma zetten. Um, oh. want, uh, uh ik wil nog veel meer me, uh, met je bespreken. Ik wil jij de nee? vragen om ook nog even bij te blijven. Want ik denk dat je ook nog wel een paar tips hebt voor haar. Uh, He? We gaan zo meteen even door, maar we gaan eerst even naar muziek. Uh, want Geert van der Velden zit hier uh, vannacht om een prachtig liedje te spelen. En uh, het is prettig om ook de afwisseling in het programma te houden. En uh, uh, even al het gezegde te laten bezinken. Daar vind ik muziek, een in zo'n programma ook altijd een uh, goed moment voor. Dus laten we naar muziek gaan. Geert, ja. uh, wat ga je voor ons spelen? Uh, ik ga een nummer spelen. Het heet In Shrine. In Shrine. En waar gaat dat over? Uh, dat gaat uh, over een. Dat is een, uh, laten we maar zeggen, een aanmoediging aan mezelf. Om. Uh, toen ik eenmaal uit die, uh, die knopen kwam waar we het eerder over hadden... om, uh, om, om de draad weer op te pakken. Oké, okay. laten we dat doen. De draad oppakken. Met de muziek van uh, The Black Atlantic, Geert van der Velden. Hier is En Shrine. I follow the sun Wherever it goes If I stay on the ground, nothing awaits me. I would die. Doe maar. Dankjewel. Prachtig, uh, Geert. En Shrine was dat, van de Black Atlantic. Geert van der Velden gaat vrijdag zijn uh, nieuwe liedjes opnemen... in een kerretje in Groningen. En als u de, het product wat daaruit voortkomt, de EP, vinyl-EP, wilt winnen... kunt u e-mailen e e e naar nachtapenstaartje.eo.nl. Naam, een adres en uw telefoonnummer. En waarom verdient u deze prachtige muziek op vinyl in, uh, in die briefbus? Ja, past die de brief? Ja, past denk ik nog wel. Als die wordt bezorgd, ja. Ja. Ja, nieuwe EP past wel door de briefbus. Dat, het, een Seveneens kan nog door de, door de briefbus. Ja. ja, die past er wel. Goed, mailen als u hem wilt winnen. Wij gaan verder in dit nacht over, uh, praten over narcisme. En daarover hadden we het net met Piet van der Ploeg... die uh, tot twee keer toe een relatie heeft gehad met een, een, een narcistische vrouw. Nog even voor duidelijkheid, Piet, dat is in beide gevallen... is het ook echt uh, uh, geconstateerd hè? door een arts? Nee hoor. Niet? Nee. Oh, dat is meer je eigen constatering. Ja, nou kijk, dat is, een, dat is een beetje een rare denkfout. Men denkt dat pathologisch narcisme uh, direct uh, een diagnose gesteld kan worden. En dat is helemaal niet waar. Kan natuurlijk alleen als uh, de persoon zelf meewerkt. Uh, nou, dat is het grote probleem met narcisme. Als uh, iemand met pathologisch narcisme een test doet... dan doet hij die test keurig netjes, er niks aan de hand is. Ja. Uh, dat is het grote probleem. Uh, daarom verbaagt een beetje die vrouw die zegt van... Uh, uh, dat is geconstateerd. Uh, Asperger, uh, autisme, dat is veel, uh, veel beter te constateren met een test. Nee. Uh, pathologisch racisme, dat is veel moeilijker te testen. Borderline okay. is die veel beter te, te, te testen. Dus het hangt een beetje vanaf. Iemand met pathologisch racisme, met veel te testen... is heel moeilijk te constateren. Oké. Okay. Even en... naar, naar Jenny, want Jenny, jou, bij jouw man is dat dus inderdaad wel gediagnosticeerd door een arts, uh, wel met een test ook. Jenny? Ben je daar nog? Jenny is is uh, heeft opgehangen, maar luistert vast nog wel mee. Nou, goed, bij bij Jenny was daar wel uh, kennelijk een arts die die haar dat uh, uh, die bij haar man het wel heeft geconstateerd. Um, ik wilde even naar Hanneke, uh, want helaas uh, hangt Jenny niet meer. Maar uh, hoe heb jij naar haar? Uh, ja, je, je hebt naar vals, geluisterd. Uh, uh, zij, zij, uh, probeer, zij heeft besloten bij haar man te blijven. Um, uh, wat, wat vind je daarvan? Ze zijft zichzelf enorm weg, van kinds of aan al. Uh, voor haar vader eerst, later voor haar man. Um. Ja. Nou ja, dat is wel. Uh, je wordt gevoed door je eigen ervaringen. Uh, is ze in deze structuur gestapt, bij wijze van spreken... die vertrouwd was, die haar ja. vertrouwd was... en die ze uh, doorzet op deze manier. Maar ja, ze heeft op zeven benieuwd... momenten voor crisis gehad... maar ze heeft ja. keer op keer die keuze opnieuw gemaakt... Ja. Ik, ik blijf dit doen. Ja. En is wel, uh, waar ik wel benieuwd naar ben... is uh, hoe, hoe haar geloof haar mogelijk daarbij ook uh, steunt. Nou, ik hoor dat Jenny toch, toch ja. nog hangt. Jenny, kun je daar antwoord op geven? Op welke manier heb je steun aan je geloof? In, uh, in, of dat zo is. In deze relatie oh, ja. met, met, uh, met jouw narcistische man? Eh... Uh. Nou ja, heel uh, door met God te wandelen en niet met mijn man. Leg dat eens uit. Uh, kijk, er gebeuren uh, uh, constant dingen waar je niet mee uit de voeten kunt. Dus ik moet steeds naar God vluchten van, oh, help me, help me. Hoe moet ik hier weer mee? Dus dat is zo uh, je eigen geworden... dat je alleen maar zo deze, uh, deze missie vol kunt houden, zeg maar. Ja. Want uh, Piet, um, jij geeft voorlichtingsavonden. Stijnen voor dat Jenny bij jou op zo'n voorlichtingsavond komt. Wat zou jij haar dan als advies geven? Oh, dat is niet zo simpel. Want kijk, het is natuurlijk zo dat Jenny al heel lang met deze man is. Dat vind ik uh, een belangrijke situatie. Uh, kijk, als, als, als je een kortere tijd met iemand bent... dan is er nog een hele toekomst. Voor Jenny is het natuurlijk wel zo... en zeker nou haar man kanker heeft... vind ik het moeilijk om, om te zeggen van... je moet een nieuwe toekomst ingaan. Dat vind ik toch wel, wel uh, heel anders dan als je een stuk jonger bent. Ja. Ik, ik, ik vind een beetje dat zij in feite al uh, haar leven met deze man beslist heeft voor zichzelf om het zo te zeggen. Ja. Uh, Hoe ho moeilijk ook, maar ze zit nu ook al heel lang bij deze man. Want uh, en... zelf, zelf heb je tot de weken toe uh, voor gekozen om, uh, om ermee op te houden... om weg te gaan bij een narcistische partner. Ja. Heb je, wa ja. wat, wat vind je ervan dat zij dat die keuze niet heeft gemaakt... en juist bij ja, haar partner dat, blijft? Ik respecteer altijd iemands keuze. Ik, ik mm. vind niet dat je moet oordelen over iemands keuze. Nee. Ik vind, uh, dat is haar keuze geweest. Ik, ik, vind dat ze, ik vind haar heel strijdbaar geweest eigenlijk... Ja. Want uh, zij heeft het helemaal niet makkelijk gehad. Je hoort ook dat het vriendinnen in de steek heeft gelaten. Ze heeft het naar de familie heel moeilijk gehad. Ik heb heel veel vrouwen gesproken die datzelfde gedaan hebben. En ik heb heel veel respect voor Want het is een enorme strijd om dat vol te houden. Ik heb heel ja. veel respect voor Ik vind dat heel knap. Oké, okay. ja. dat, dat is bij deze dan uitgesproken. Jenny? Nou, dankjewel. Die mag je incasseren. Ja. Um, Um, ik, ik wil jou bedanken, Piet, voor je verhaal. Oké. Okay, en uh, ik zou zeggen, uh, misschien zijn er nog andere luisteraars... Die, uh, die op jouw verhaal willen reageren. Dat kan, 0800-1121. Als je zelf ook een partner hebt die, uh, een, die uh, uh, um, ja, uh, uh, kenmerken vertoont... Want vaak wordt het dus niet getest. Maar van, maar van narcisme. De website, website ja, je een website door. Ja, doe dat. Heel goed. De website. de website is www.flon.info. Flon.info. Flon. Flon. Flon nou, dat is dus de voorlichtingsclub uh, voor uh, mensen ja. met narcistische persoonlijkheid. Je kunt reageren. Toons. En dan, uh, Flon. dan Flon. wordt Ja? Voor advies, tips enzovoorts. vlon.info okay. Dank u wel. Uh, Oké, okay, bedankt. Oké, okay, daar. Dan gaan we uh, verder nog. Uh, Jenny, uh, want uh, jij geeft aan dat je steun hebt aan je geloof. Uh, dan ga ik vanuit dat je christen bent. Is jouw man ja. ook christen? Ja, maar daar heb je het dan alweer. Ja, hij... dat, dat, dat zat ik te denken. Meestal ben je dat dan allebei. Maar hoe, hoe ruimt hij dat voor zichzelf, vroeg ik me af. Ja, maar kijk, wat, wat, wat, wat Piet ook zei. Ze kunnen zich zo goed uh, uh, voordoen. En uh, dat was ook eigenlijk van, nou ja, hij ging wel naar de kerk, want ik ben niet gelovig opgevoed. En ik ben later tot geloof gekomen, maar op hele jonge leeftijd ermee in aanraking gekomen door allerlei omstandigheden. En uh, ik, heb, ik heb ook geen beleideniscatechisatie uh, gevolgd, maar uh, nou, ik heb beleidenis gedaan, dat mocht van de dominee. En ik had zoiets van, ja, ik wil een gelovige man. En ik, hij ging naar de kerk. En ik dacht dat iedereen die naar de kerk ging, gelovig was. Toen in die tijd, toen ik twintig was. Nu weet ik wel beter dat er, dat er net zoveel gelovigen buiten de kerk rondlopen dan in de kerk. En andersom maar, misschien wel? Ja, want kijk, het gaat niet om het in de kerk zitten. Maar het gaat om je levende geloof met God. Hmm. Uh, maar... nou, en, ja, dat is, bij, dat is bij hem dus helemaal niet. Kijk. Uh, uh, hij hangt zich helemaal op aan mij. Hmm. Alles wat ik heb gezegd in de afgelopen jaren en gedaan heb... dat heeft hij zich eigen gemaakt door zijn intelligentie. En hij weet gewoon, uh, dat zei hij dan ook wel eens... ja, daar scoor ik mee. Ja, ja. dus ook, ook dat speelt hij eigenlijk allemaal? Hij speelt... Uh, ja, ja, wat, wat, wat, wat Piet wat, wat, ook zei, ja, dat, precies. Helemaal, dat ze helemaal niet weten wat mens zijn is. Hmm. En wat, hoe je een leven invult. En hoe je, hoe je een leven uh, leeft. Dat, dat, uh, dat, dat gaat vooral, helemaal. Je, je, niet. Hebt, je hebt het dan vooral over empathie. Hammond Hanneke. Uh, wat, wat, ik, ik stel die vraag natuurlijk omdat een van de kernwaarden van. Uh, van christendom is naastenliefde. Ja. He, de ander uitnemen erachter dan jezelf. Uh, uh, ja. Onbaatzuchtige naastenliefde. Uh, geven is beter dan ontvangen enzovoorts. Hoe kan iemand christen zijn en tegelijk narcist? Hoe kan je dat rijmen met elkaar? Nou ja, ik, ik denk voor een deel, uh, zoals uh, uh, Jenny zelf ook al uitlegt... Hè, je kunt een heleboel uh, benoemen. Uh, op, en, en dan ben je het op een bepaalde manier... maar die door anderen wellicht niet herkend wordt. Uh, hè, hoe je dan, wij spreken, een goede... Een goed gelovige zou moeten zijn. Maar we moeten niet vergeten dat je niet voor niks... Uh, dit soort mechanismen uh, toepast. Zeg maar. Het is niet zo dat je uit eigen keus uh, je gedraagt zoals je je gedraagt. He, dat, wow. zijn ook, dat, is ook, uh, dat heeft alles te maken met uh, zulke wezenlijke angsten... die het onmogelijk maken als het ware, om, je, om je op zo'n manier te verbinden met andere mensen... dat die zich ook begrepen voelen en echt gezien en erkend uh, uh, voelen. Omdat het voor die mensen zo bedreigend is. He? En dat ze daarom als het ware, een pand om zich heen bouwen en alles op zichzelf terugtrekken. Ja. Maar dat is niet iets wat je... Hè, dat klinkt een beetje nu wellicht in je vraag door... Zo wat je willens en wetens doet. Dus uh, dat mensen dan ook op hun manier... Uh, uh, uh, zich betrokken tonen bij uh, de kerk... is denk ik logisch. Ik denk ook dat je heel veel verschillende uh, mensen hebt... Uh, met narcistische trekken, zeg maar. Die ook op verschillende manieren in hun geloof tot uiting kunnen komen. En je hebt mensen die... Wat, wat ik Jenny hoor vertellen... is het vooral... Uh, ja, naar de buitenwereld toont alsof als, als je een gelovige bent, zeg maar, maar dat moeilijk te herkennen is als je je geloof op een andere manier beleeft, zoals Jenny het uh, beleeft. Het zou ook heel goed kunnen dat bepaalde uh, gelovige stromingen er juist voor zorgen dat je dat tot uiting kunt brengen, wat je op andere gebieden niet tot uiting kunt brengen. Misschien ben Victor's je ook wel heel goed om uh, in een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, goed geloof dat je bijvoorbeeld heel veel weet. He, dat ook andere mensen echt steun aan ontlenen omdat jij zo ongelooflijk weet over het geloof. Of dat jij een heel goed gelovige Bent in je gedrag, nou, of uh, dan kun je zo maar spreken? Worden. Dat, ja. ja, omdat andere mensen daar ook uh, dat erkennen en daar ook iets in zien. Dat kan natuurlijk ook. En dan heb je het natuurlijk wel over verschillende mensen. En als ik het zo terug hoor, uh, is dat bij Jenny allemaal niet uh, te spreken, maar dat kan natuurlijk echt op verschillende manieren. Dus dan zou je zeggen dat het geloof juist dat je in het geloof tot expressie kunt brengen wat die gevoelens zijn en dat die daar ook door gekanaliseerd uh, mogelijk ja. worden. Maar het kan dus prima zo zijn dat je narcist bent, maar toch heel erg van waarde kan zijn in een gelovige gemeenschap. Nou, dat in, echt iets in ieder geval, uh, ja, nou ja de vraag is dan of je ook door anderen uh, van waarde wordt gehad, maar dat het voor jezelf heel wezenlijk is om op die manier wel iets van jezelf er ook in kwijt te kunnen. Omdat het de taal biedt. Of dus dat is het niet per se biedt. onecht? Nee. Dus nee. niet per definitie. Want wat is onecht? Dan zou iemand ja. het zelf ook als onecht moeten uh, zien. En, Alleen het vermogen om je diepgaand uh, te verbinden. Dan zou je zeggen, dan zou er een, uh, he, mogelijk met. Maar dan zit je meer aan de uitblinkcultuur te denken. Uh, he, als je vast ja. kan het geloof daarin bieden. Dan zou je zeggen, van, juist door meer een relationele structuur aan te bieden. Zodat je dus he, gaat verbieden. En ook leert uh, inzien dat er andere perspectieven mogelijk zijn. Zelfs ook he, dat jij niet de enige bent die relatie heeft met God. Maar dat er andere mensen naast jou zijn. die, een andere, die ook een relatie hebben met God. die niet per definitie hetzelfde zijn. Hè? Maar wat mogelijk vanuit een ander perspectief gebeurt. Dat je daarin, als je daar oprecht nieuwsgierig naar kunt zijn... en geïnteresseerd in bent... dan is er zeker geen sprake van uh, narcisme. Maar dat is wel door de grondstructuur... die bepaalde gelovige gemeenten kunnen bieden. Zeg maar, uh, is dat ook een mogelijkheid... Hè? om dat brand meer door te laten uh, dringen. Maar nou. dat nogmaals, dat hangt zeer af van... De mate als je echt een narcist iemand... bent, dan, dan dringt zoiets uh, niet door. Nou, ik denk dat er heel veel voor nodig is. Voor mensen om zich weer... Dat dus vertrouwen, denk ik, het, het kernwoord om weer te durven vertrouwen. Die, hè, die ervaring heb je niet voor niks opgestapeld. Om weer te durven dat andere mensen überhaupt te vertrouwen zijn. Laat staan God dat die ook te vertrouwen is. Want even dus voor de duidelijkheid. Als iemand een narcist is, is dat dus niet een, een, een nare, agressieve persoon... die het leven van anderen kapot maakt. Dat, dat beeld kan nou, nu een beetje ontstaan zijn in het programma. Nou, maar het is dus, met name dat, ook dat, iemand die zichzelf in de weg zit. Uh, ja, maar dat gedrag uh, uh, dat komt eruit voort, zeg maar. Ja, uh, dat kan ja. er wel degelijk uit voortkomen. Het is onmacht. Uh, zeg maar. Nou, het onvermogen. Onvermogen om te mentaliseren. Onvermogen om je in te beelden in ja. hoe iemand anders iets ziet. En dat ja. ligt aan, oh, onvermogen om schuld te ervaren. Onvermogen om echt verdriet te ervaren. Ja. En dat is onbegrijpelijk voor de mensen die dat wel ervaren. Maar dat is een groot vermogen, zeg maar. Juist daardoor kun je. Allereerst al ook zin ontlenen in je, uh, uh, aan het leven. Zingeving, uh, geving, zeg maar. Uh, uh, ja, bij jezelf opmerken of in je leven. Ja. Het ware. Dat is bij een narcistische uh, persoonlijkheid heel lastig. En daarmee kun je ook met andere mensen je verbinden. Wat voor de meeste mensen nou groot goed is. Is dat een troost voor jou, Jenny, om te horen? Ja, maar kijk, mijn man is zo'n... Uh, grote narcist... dat hij zich helemaal niet verbinden kan met niemand. Nee. Niet met mij, niet met de nee. kinderen... Nee. met precies. niemand. Maar het feit dat jij dat dus wel kunt... Dat, dat, dat ik kan, niet, dat jij ik kan daar... mij niet met hem verbinden. Nee, nee, nee, dat is onmogelijk. Dus nee, ik ben nee, ook precies. altijd tegen God van... Want ik kan helemaal niets met deze man. Ik hoop dat u er wel ja. wat mee kunt. Want... Maar het feit, het feit dat jij wel het vermogen hebt om je te kunnen verbinden met mensen... geeft jou eigenlijk een streepje voor. Is dat ook een ja, ik troost? Ik heb heel veel vrienden en ook heel veel lotgenoten. Dus ik heb, ik heb een heel rijk leven uh, buiten uh, wat, mijn relatie zou, uh, wat, wat mijn relatie is, zeg maar. Ja, oké. Okay. Goed, Jenny, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. En ja, ik wens je heel okay. veel sterkte in dat deze mag situatie. ik wel een opmerking maken. Want uh, dat uh, is Hanneke die bij je is. Uh, ja. ja, en uh, Want hij zei, hij zei dus ook wel eens... Want dan zei ik wel, wat is voor jou dan geloven? Hè? Wat, wat... En dan zei hij... Ja, omdat jij gelooft, geloof ik nog steeds. Maar als ik een vrouw had getrouwd die niet geloofd uh, had, dan had, had, ik, uh, dan had... Dan had ik niet geloofd. Hm. Weet je, hij weet ook niet hoe dat moet. Nee. Okay. Maar geloof heeft toch alles te maken met vertrouwen? Als je dat niet, hè, niet kunt... Is dat ook, uh, ja, maar het, ja. je kunt niet zeggen dat hij gebrek aan vertrouwen in zichzelf heeft. Uh, nee, maar uh, dat is iets anders. Denk, of in je eigen ideaalbeeld. Denk iets anders dan dat je vertrouwen kunt op, op iemand anders of in iemand anders. En ik denk dan ook trouwens dat er aan de grond was ligt dat je het, uh, in, in wezen het gevoel hebt dat je zelf ook hè, het niet waard bent, mogelijk. Ja, dus hij straalt zelfvertrouwen uit. Maar ja. het is maar met de vraag dat... of hij echt ja. zelfvertrouwen heeft. Of meer inderdaad zichzelf ophangt aan zijn ideaalbeeld. Ja. ja. ja. Ja. Ik, de, de, ik weet zeker dat mijn man daar helemaal niet mee bezig is. Nee, dat, dat is wel denk een verhaal. Ik ook niet. Ja. Ja. Ja. Goed, Jenny, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Ik vond het ja. een, een, een heftig, maar ook ontroerend verhaal. Hoe je, uh, hoe je toch volhoudt. En uh, uh, uh, onze zanger van vannacht, die, uh, die is er ook door geraakt. En die wil graag uh, enkele woorden tot je richten. Oh, fijn. Dankjewel. Geert, aan jou het woord. Jenny, ik heb een, een nummer geschreven voor mijn vrouw. Toen wij ja. uh, net getrouwd waren. En uh, ja. uh, dat nummer dat heet Fragile Meadow. En uh, dan is deze nu speciaal voor jou vanavond. Nou, dankjewel. Woman, tranquilly labor at all loves cultivation but i do Prachtig, I love you for you, ja. Liefde die echt om de ander draait. Jenny, heb je hem gehoord? Jenny, was je daar nog? Nee, Jenny was al weg, oké. Okay. Nou, deze was dus voor Jenny. Dankjewel, Geert. Prachtige zongen. Het was laatst alweer voor jou van, van uh, vannacht. Deze, dit was trouwens een oud liedje volgens mij van je. Die kende ik al. De enige oude, ja. Ja, ja mooi. vind het wel heel toepasselijk. Ja, en nou ja, jouw, jouw eigen reis gaat, uh, gaat door. Komende ja. vrijdag ga je dus je nieuwe EP opnemen. Zaterdag speel je op het uh, Flavor Festival. Waar is dat eigenlijk? Waar moeten mensen zijn als ze jou live willen horen? Uh, ja, dat, ik weet even niet hoe het, het land goed... Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. is het Veld Limpde, geloof ik. Limpde? Ja, of uh, misschien zeg ik dat niet goed. Is, is, is het niet in Buslo tegenwoordig, bij Apeldoorn? Liemte, oké, okay, het is Liemte inderdaad dit ja, jaar hoor ik. Ja. Uh, in, dat La, klopt. Ik dacht Landgoedvelder Liemte. Landgoedvelder Liemte, dat is geloof ik bij Eindhoven in de buurt of zo, hè? Klopt, ja. In Brabant, ja. ja, ja. ja in het is... zuiden van het land. Oké. Okay. Dus daar, uh, daar is het festival, en nou treed je op in welke tent? Waar moeten uh, mensen We spelen zeg maar? Mainstage om mainstage? mijn hoofd kwart over negen. Kwart over negen zaten we. volledige bandbezetting. dus niet, uh, dat is niet akoestisch. Maar dit nummer zullen we ook spelen. Kijk eens aan, nou, komt dat zien. Op, uh, hoe heet het ook weer, zo'n kleine gitaar? Een ukulele. Een ukulele. Kijk eens aan. Nou, ja, zo uh, klein vond ik hem anders ook heel mooi. Dankjewel, Geert. Dankjewel. Um, ga ik eens even kijken. Zijn er nog mails binnengekomen? Of zijn er te weinig mensen in Nederland tegenwoordig nog in een platenspeler? Het lijkt erop. Dus uh, er, is, uh, er zijn geen mensen die, uh, die uh, waar we de plaat naartoe gaan sturen. Maar goed, het duurt ook nog even voor die uitkomt. Oktober, ja. hè? Oktober. En hoe gaat die heten? Jettison. Jadison, de nieuwe EP van, uh, van Geert van der Velden alias de Black Atlantic. Komende zaterdag live op het Flavor Festival. Dankjewel. En een goede reis naar huis terug. Dankjewel. In Groningen? Uh, Leeuwarden. Leeuwarden, kijk. Dat is, ook, uh, dat is ook ver weg. Ja, dat mag ik niet meer zeggen van luisteraar dat het allemaal ver weg is. Maar het is toch echt uh, twee uur rijden. Ik vind dat ver weg. Hanneke, jij komt uit Groningen. Ik rijden, maar het is wel twee uur met de trein. Twee uur met de trein, nou ja, goed. Hanneke. Narcisme, daar hebben we het over vannacht. Ik wilde nog één keer met jou um, daarover uh, doorpraten. Uh, want uh, wat ik, waar ik nog benieuwd naar ben... is wat jij vindt van de ontwikkeling in onze cultuur... en wat we daarmee kunnen. Want uh, we hebben het al gehad ook over de, de invloed van uh, bijvoorbeeld Facebook en Twitter... Op, uh, op de narcistische mens, zou ik maar zeggen. Um, vind jij dat er iets zou moeten veranderen in de cultuur? Misschien ook in de kerk? Uh, om uh, wat een tegenwicht zou kunnen bieden tegen tegen narcisme. Nou, Ik denk dat in principe het uh, ja, tegenwicht, uh, een gezonde vorm van zelf uh, of eigen liefde, is denk ik uh, alleen maar raadzaam, juist in een maatschappij waarin je moet uh, presteren. Maar het evenwicht moet wel daar zijn dat je je ook moet kunnen verbinden op de een of andere manier met andere mensen. Of met, als je religieus bent, met het goddelijke, met God. En het liefst dat die relaties ook bij elkaar uh, komen. Ik denk dat de kerk daar wel degelijk iets in kan uh, betekenen. Wat wel genoemd wordt door auteurs is bijvoorbeeld uh, uh, mediteren. Om een beetje los te komen van het zelf met al die eisen die je ook aan hebt zelf stelt. Hè? Daar, dat is op uh, zich hip, hè? mediteren. Ja, dat is hip. Maar Spiritualiteit. Dat is dus, ja, ja, mindfulness. en uh, Dus dat is uh, uh, behulpzaam, zeg maar. En daarnaast een, een ordening of structuur dus aan te bieden, waarin dat zelf dus ook met andere dingen geconfronteerd wordt. Dat er ook machten zijn of uh, relaties zijn die groter of belangrijker zijn dan alleen dat zelf. En dat hmm. wil niet zeggen dat je daar dan alles aan moet ophangen. Hè, maar dat er een gezond evenwicht eigenlijk moet zijn. En dat er in die zin eh, zijn... veel kerken moeten daartoe in staat zijn... zou je zeggen, om, om die nou. structuur te bieden. En dat kan ook even wel samen gaan met meditatie. Hè, dat je een beetje ja. loskomt van dat zelf... met al die eisen. Waardoor je dus ook die kloof ervaart. Hè. Als ik hele hoge eisen stel aan mezelf, maar in de realiteit... misluk ik steeds. Dat levert veel frustratie op. Nou, als je nou verzorgt dat je die, die hoge eisen... Dat die minder gewichtig worden in je eh, leven. Als je daartoe een bijdrage kan leveren... Dat zou moeten kunnen, doordat je een andere ordening of structuur aanhoudt. Ja, Tegelijkertijd dat, moet ja. je natuurlijk constateren dat kerken steeds, en uh, zeker een bepaalde kerk, traditionele kerken, minder gewicht krijgen in deze samenleving. En het is natuurlijk heel lastig om in een samenleving te zeggen die je een beetje als narcistisch zou kunnen bestempelen. Zeggen je moet veranderen, want juist kenmerk is van narcistisch van narcistische persoonlijkheden, is dat je denkt... van ja, dat kun jij wel zeggen, maar... He, van ik hou me bij mijn eigen waarheid. Uh. En zoals je al zei, in deze succesmaatschappij... blijkt ook telkens dat mensen... heel ver kunnen komen. En dus zien ze, ja. ze bevestigd... dat ze ja. het goed doen. En toch zie je ook... andere bewegingen opkomen, ook in deze tijden van recessie... door weer eens op een andere manier... naar duurzaamheid bijvoorbeeld uh, uh, te kijken. Uh, door met elkaar weer... systemen van ruilen uh, op te zetten. Hè? Dat je op die manier... Uh, uh, het samenleven op een andere manier vormgeeft. Dus niet over betalen, maar ik doe iets voor jou en jij doet iets. Voor, maar dus uh, je samenleving dan... zet je tegenover narcisme? Nee, niet tegenover. Nee, nee, dat is echt iets wat elkaar denk ik beïnvloedt. Het is denk ik, niet toevallig dat als een samenleving narcistischer wordt... dat je ook meer mensen met klachten over narcistische partners... of kinderen of wie dan ook tegenkomt... Uh... Maar wat ik zit te denken... een narcist leeft per definitie niet echt samen, toch? Uh, nou ja, zeggen. hoe dan ook, ben je niet alleen. Ja, ja dat is ik. zo. He, dus je, moet het je, toch je wordt doen. Uh, al, al heb je er zelf mogelijk al geen last van, zeg maar. Dan heeft ja. je mogelijk omgeving dat wel. En de vraag is ook die angsten, he, in hoeverre je daar niks van merkt. Ja. Ja. Maar ik zat nog te denken ook, hè, want je zegt... Nou, de kerk moet daar een tegenwicht in kunnen bieden uh, met haar bagage. Toch merk ik zelf, ik ga ook naar de kerk... dat in bepaalde kerken, vooral denk ik in de evangelische kringen... maar misschien ook andere kringen... dat ook daar juist die boodschap heel erg klinkt van... Uh, je bent bijzonder, je, ja. de, deze jonge generatie gaat het koninkrijk op aarde vestigen... of da, dat soort termen. Ja. Waar juist ook dat, dat uh, nou ja, zo je wilt, narcistisch ook... heel erg in wordt aangewakkerd hè, van... Uh, ja, nee. waarin het tot, ja, tot uitmaakt of het juist bevestigt, zeg maar, uh, dat is heel goed uh, mogelijk. En in zekere zin... Je moet zin... grote dromen hebben en God heeft een plan met jouw leven. En, ja, nou uh, ja. Ja. ja, en vooral als je heel erg inzet op die, op die ene relatie... dat dat het enige is die wezenlijk is. Als je dat alleen maar zou uh, uh, benoemen, zeg maar, dan, zou je nou juist, dan mis je wel iets, hè? want uh, dan verleid je mensen er niet toe om ook eens een ander perspectief in te nemen. Wat wel eigenlijk mogelijk is, er zijn heel veel mensen die op verschillende manieren geloven. Het is ook interessant om je daarin te verdiepen. Ja. Mogelijk kan het ook iets voor jou betekenen. En over die ene relatie, dan bedoel je de relatie met God. Tussen jou en God, ja, zeg maar. Hè? Privé, natuurlijk uh, vaak ook ja, hoe, hoe je daar uh, vorm aan geeft, hoe je dat ervaart, er wordt natuurlijk vaak veel aandacht ja. aan besteed en daar is ook helemaal niks mis mee. Uh, ja. Maar het zou zinvol zijn, denk ik, om ook die andere perspectieven daarbij te betrekken. Kerkgebot, hè? Heb God lief uh, boven alles, maar daarna als je zelf ja. Ja. Ja. Nou ja als je, je dan tweede... ook nog inziet dat die naast een heel eigen relatie mogelijk met God heeft uh, en dat dat mogelijk was heel anders uit, uit zou kunnen zien zoals jij ja. zelf voor waar aanneemt, nou. ja, dan, dan, uh... dan zou dat tegenwicht moeten kunnen bieden ja. voor want um, in hoeverre sommige mensen die zijn uh, misschien echt heel hardnekkig hard, narcistisch, maar in hoeverre is het ergens uh, halverwege halfweg te repareren? Uh, uh, nou, nee ja, er, er wordt wel gezegd, er zijn allerlei therapieën uh, voor on ontwikkeld in elk geval om in ieder geval er beter mee te leren leven wat ook een spreker in het als omgeving u, uh, al of zelf uh, en nee, zelf ook maar voor de omgeving natuurlijk ook om er goed mee om te leren gaan van uh, wat kan wel en wat kan niet zeg maar hè? niet elke keer dingen proberen die er gewoon ook uh, uh, niet zijn maar voor mensen zelf kunnen uh, wel degelijk op de lange termijn als je steeds ervaringen opdoet waarbij wel sprake is van verbondenheid of andere mensen die dat ervaren mogelijk dat je daar wel langzamerhand wel iets van van uh, meekrijgt dus dat de kerken die zien uh, of, of bepaalde religieuze groeperingen ook helzaam kunnen zijn voor mensen, maar dat is niet, het is niet uh, heel simpel gezegd van ga uh, naar een bepaalde groepering en je geneest van je narcistische mm. uh, trekken. Zo is dus het denk ik niet. Maar om daar beter mee te leven en ook een andere structuur misschien ook uh, daarnaast. Uh, steeds beter te leren kennen en mogelijk ook te ervaren als een andere structuur dan dat je alleen maar door jezelf gestructureerd wordt. Dat ja. Zou je in ieder geval waar mensen wel toe wensen. Want je zei al uh, mediteren helpt ook, maar mij valt ook op dat de, ik zal maar zeggen, uh, de spiritualiteit is, spiritualiteit is hip. Mediteren is hip, maar ook dat is vaak gericht in mijn ja. uh, beleving ja. op het individu, ja. dus mijn uh, dan eigen dan spiritualiteit. Ook, ja, maar dan kijk je ook in hoeverre bijvoorbeeld mediteren of iets dergelijks uh, of religie dus ook functioneel is voor die ander om die ander verder te helpen. En dan zitten we wel heel erg in dat ziektemodel te denken. Hè? Wat, ho hoe help ik nou de anderen om beter te functioneren? Religie is meer dan alleen het functioneren van mensen. Hè? Of mm. het mensen beter helpen functioneren. Als religie alleen maar gericht is, of een invulling om mensen beter helpen zichzelf te realiseren, denk ik van, ja, volgens mij is religie meer dan dat. Hè? Is, uh, bepaalde ja. schrijvers, uh, auteurs, het is de grond waarom bestaan. Er is een overvloed. Er is ook iets wat, mij, hè, wat van buitenaf op mij toekomt. Niet alles hoeft uit en jezelf te komen. En wat ik te komen. bieden. En wat jij te bieden hebt. Ja. En als daar een vruchtbare uh, wisselwerking tussen is, dan dat, dat is meer gezond te noemen in elk geval. Ja, dus ja. op zich, spiritualiteit en, en meditatie kan helpen, maar juist ook in verbinding met andere mensen. Ja, ja. denk ik. Samenleven. Nou ja, laat zo zeggen. De, de, ja, we zijn niet van niks met meerdere mensen. Ik denk dat mensen relationeel is ingesteld en dat je nou. daar ook zin aan kunt ontlenen. En dat het heel moeilijk is om als je alleen maar met jezelf of in jezelf opgesloten bent om daar zin aan te kunnen ontlenen. Dat is iets anders dan als mensen natuurlijk heel veel kunnen bereiken in het leven. Hè? En uh, ook al gaat dat soms wat gepaard met de nodige kleerscheuren voor andere mensen. Dat je, dan heb je soms wel, wel degelijk het idee dat je zinvol bezig bent, want je bereikt een heleboel. Dus er zitten ook verschillen in, nogmaals, in de, uh, de, nou. de type narcisme die er, die er zijn. En ook de graa ja. Van, en en te, tenslotte, narcisme is en kan een stoornis zijn. Uh, uh, kan heel vervelend zijn voor jezelf en voor je omgeving. Maar dat betekent niet dat je een slecht mens bent. Uh, dat zou ik niet zo willen uh, nee. benoemen. Dat nee. wil ik nog maar even gezegd nee. hebben. Nee. <laughs> nee. <laughs> voor als mensen nu denken van oei, hoe zit dat met mij? Uh, het, het is iets waar je vooral zelf ook een hoop last van kan hebben. En waar, uh, ja, het is ook een onvermogen soms. Ja. Ja. En waar mensen je graag in mee willen helpen. Ja, wel een hele ja. lastige, denk ik. Dus. Lastig onvermogen, ja. Om daar mee te leven. Hanneke ja. Muttert, godsdienstpsycholoog. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio en voor je wijze woorden. En uh, inzichtgevende analyses over de maatschappij enzovoorts. Over het samenleven met en als narcist. Um, Dank je voor je komst. Goeie reis terug naar huis. En we gaan in uh, dit nacht zo meteen verder. Met uh, uh, onder meer uh, Thailand en Rusland. Nieuws uit die regio's. Tot zometeen this <laughs>